12 uur, Jobboot met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat extra maatregelen treffen rondom het Dancefeest Sensation... dat zaterdag in de arena wordt gehouden. De aanleiding is een signaal dat betrekking heeft op Sensation. Volgens de gemeente is de dreiging ernstig genoeg om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Zo worden alle bezoekers van het Dancefeest gefouilleerd... en wordt er in het gebied rond de arena extra gecontroleerd. Daarnaast mogen er geen auto's in het transferium onder het stadion geparkeerd worden... In Tilburg is brand uitgebroken bij een bedrijf met elektronisch afval. Brandweerteams uit de hele regio worden ingezet om het vuur te blussen. De brand veroorzaakt grote rookwolken. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De brand ontstond in een berg met 100.000 kilo elektronisch afval. Naast het bedrijf zit een papierhandel. Dat gebouw is ontruimd. De brandweer wil voorkomen dat het vuur overslaat. Minister Schippers wil dat de abortuspil via de huisarts te krijgen is. Dat heeft ze dit voorjaar al laten weten en nu wil ze er via een wetswijziging werk van maken. Vrouwen kunnen op dit moment alleen een abortuspil vragen bij abortusklinieken of in ziekenhuizen. Met de pil kunnen zwangerschappen tot 6,5 weken week worden afgebroken. Schippers denkt dat de huisarts van meerwaarde is voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn omdat die haar goed kent. Ook denkt ze dat de huisarts daarop beter naar andere oplossingen kan kijken. De Verenigde Staten gaan reizigers die het land binnenkomen... mogelijk vragen naar hun sociale media-accounts. Nu al moeten Amerika-gangers zonder visum een formulier invullen... waarin gevraagd wordt naar adresgegevens en medische informatie. Als het plan doorgaat krijgen ze ook de vraag voorgelegd... op welke sociale media ze actief zijn. In het plan spreekt de Amerikaanse overheid... van het opsporen van snode activiteiten. De wijziging geldt niet alleen voor luchtreizigers... maar ook voor mensen die de Amerikaanse grens oversteken... vanuit Mexico of Canada.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 Niet alleen CFM lunst Heel Zandvoort-lunst. En uh, Charles-lunst, Dolly-lunst. Minister-lunst. Nou, oh, die is over, overleden, geloof ik, hè? Ja, die luncht alleen nog maar nektar. Ja. ja, Eet smakelijk, luisteraars. Uh, Dolly, je had wel een beetje mooier weer voor ons mee kunnen brengen vanmiddag. Nou uh, ja... ja. Jeetje, we hebben een prachtig weekend achter de rug. Ja, toen zei jij, iedereen is het hele weekend buiten geweest. Lekker ja. eten bij culinaire. Nu, ja. nu moet eventjes iedereen terug naar binnen om op te ruimen en schoon te to maken. Toen zei jij, ik moet regen. Nou, dan krijg je ook regen. Moet regen. Die druilerige sap. Nou ja, moet ja, ja. Luisteren, ik, ik heb tevreden, mee, ik zit binnen. En jij ook. Ja, ja, ik ben ik binnen. Hoop, ik hoop de luisteren als ook. Ja, ja. Wij zijn binnen. Misschien een enkeling met zijn blaster in de Kerkstraat hier in Zandvoort. Ik weet het niet. Ja. In de Haltestraat. Ja. Nou, neem dan eerst de volgende halte en gaan we binnen. En ja. En lekker luisteren naar Zandvoort. Want tot twee uur Zandvoort luncht half één en half twee natuurlijk actuele regionale berichten. Gaat Dolly verzorgen en gaat ons ook vertellen alles over die motregen het zonnetje wat achter de wolken altijd schijnt, luisteraars. Een ja, is dat is Ja, dat is zo gewoon. Zo En uh, ja, wat hebben we nog meer? Oh, je moet nog even verzinnen wat, wat jouw liedjes van, van de sidekick zijn. Ja, zo. ik heb er eentje bedacht Oké, okay, dan gaan we nog niet ja. verklappen. Nee. Vertel het bij informeel in de wandelgangen zo. En ja, maar Mag ook doen? hier in de studio Ik hoef ja, niet speciaal naar jou. Ja. Nee, hoeft niet helemaal daarheen te lopen. <laughs> hoef niet naar de gang. Oké. Okay. <laughs> <laughs> ik begin met, uh, het is wel leuk. Die hoorde, ik, die hoorde ik, op de nationale radio. Ik vind hem zo leuk dat uh, ik, ik, denk, nou, die ga ik gewoon in het programma ook draaien. En dat is uh, uh, van de OJs. Dan zou je wel zeggen van, van OJs. Clown. Of ja, niet? nee, nee, nee, Oh, nee. een andere. Ja, de, de Ach, Back. Ach, nee, dat, de, dat zijn, dit is OG wat ik ja. bedoel. Oh, Backstabbers. Wat Backstabbers. Oh, ja, lekker. Oh. oh. They do. Binnen die dolly hoor, want die kon gewoon niet blijven zitten. Nee, wat erg, zag je net? <laughs> ja. Oh, wat heerlijk, man, die muziek! En op zulke momenten, hè, dan prijs ik mezelf zo gelukkig dat ik hier in die studio mag zitten met zo'n koptelefoon op mijn hoofd en dan helemaal weer lekker ja. genieten van, van zo'n zo liedje. Heerlijk, ja, dan ben je gewoon een long call home. Ik Ik wel, ja, precies. Ja, ja, gooi hem er maar in. <laughs> Dan hebben we het natuurlijk over de hollies. Jaren 70, denk ik. Begin jaren 70. populaire groep in de jaren... eind jaren 60, begin jaren 70, de Hollies. Met... Uh, well, uh, he ain't heavy. He's my brother. Dat was een hele mooie van zo. Maar die ga ik nou niet draaien, want kijk uh, twee keer de Hollies en dat is niet de bedoeling. Uh, uh, mensen, wees niet zo uh, slordig met je liefde. Don't throw your love away. Dat zongen de searches in die jaren. Dan heb ik het weer over de jaren 70. Je liefde niet weg, want je zou hem best eens nodig kunnen hebben op enige dag, ja ja. zijn net begin jaren 70, zou ik al eind jaren 60 geweest kunnen zijn, luisteraars. Het jaartal dat weet ik niet meer precies, maar onze lopende encyclope, die Dolly, weet dat precies. Welk jaar, welke maand, welke dag werd dit uitgebracht, Dolly? Godzame, lijkt wel of ik bij twee voor twaalf zit. Ik zoek het ook. <laughs> Je bent wel een beetje melancholisch vandaag, hè? Ja, he, ja, ja. He, ja. ja, ja, ja, ja. Nou, dan gooi ik er nog een swingetje tegenaan. En uh, ik... <lacht> ik nou, ja, we nodigen een paar schultons uit. Nu. Mark Knoflook. You get a shiver in the dark. It's raining in the park. But meantime... Sound of the river. You stop in your hold everything. And is blowing Dixie Double fall time You feel alright When you hear the music ring And well, now you step inside But you don't see too many But the horns be blowing that sound. We on down south. We George He knows all the chords Money strictly rhythm He doesn't want to make it cry all soon If Danny knows guitar is all He can't afford When he gets up under the lights play his bass Yeah, the play Creole. Creole. Ja, dan kan je toch merken dat die man met mij op is gezeten met gitaar. <middels> Luister maar, Go ik moet je horen. Hoor mooi wel? Helemaal mijn mijn stijl. Dieper. Voor het lunch. Daar luistert u naar. iets smakelijk, luisteraars. Tot twee uur hebben we lekkere muziek voor u. Straks over een minuut of negen, dan gaat Dolly ons bijpraten over het regionale nieuws. Over het weer. Alweer, ja, alweer. Ja, lekkere muziek hoor. Dire Straits. Nou, ik ga toch even een klein stukje van mijn zoon laten horen, want die heeft. Uh, ik zei het net al tegen Dolly buiten de uitzending om. Uh, uh, gezongen in Bruist, in uh, Zaandam ligt dat. En Bruist is een mooie uh, ja, bar, café. Uh, en, en tegenwoordig in al die horecabedrijven... daar gaan jonge lui heen om te jammen, zoals dat heet. Nou Jammen is natuurlijk gewoon uh, met je instrumenten daar binnen vallen. En als je mee kan spelen, kan je meespelen. Je mag ook meestal meespelen. Er, er is een bepaalde uh, uh, leider in de tent... en die zorgt dan dat alle muzikanten aan bod komen komt er binnen met je gitaar of met je saxofoon of wat je dan bij je hebt. En dan zeg je van, uh, ik ben uh, Pietje Puk en ik wil graag mijn uh, uh, saxofoon spelen. Nou, en dan word je ingedeeld en dan uh, mag je meespelen. Oh, dan kom ik uh, volgende keer met mijn paal. Ga ik paaldansen. Oh. <laughs> <laughs> nou ja. <laughs> <laughs> ik heb nog geen beentjes gezien. <laughs> Met, paal, met de bergleiding. Het lijkt me wel helemaal te gek. Dat nou, was, een ja, soort, ja, was, soort drum solo ja. krijg je dan. Ja, want dat ik flikker gisteren, elke keer op de grond. Hè. Ja, er was gisteren toen, toen Sven dat, dat uh, uh, Purple Rain zong bij, bij Bruik. Ja, ja. Was er wel een wat oudere dame die helemaal uit het dak ging. En die ja? staat: die, ja, Moet je maar even meekijken op het beeld. Ja, de luisteraars ja. thuis kunnen dat niet zien. En die ging helemaal, uh, helemaal uit de pan. Oké, okay, ik kan opletten. Ja, hij uh, moet eventjes uh, Spotify zijn nek omdraaien. Want anders staat het er doorheen te spelen. Dat is niet ja. te doen. Nee, hey, maar ik, kan je het niet op. Uh, op uh, nou ja, nee. Wat wil je zeggen? Nee, omdat het op Facebook staat. Misschien kan je het op Zandvoort lunch zetten. Dan kan iedereen wel meekijken. Ja. ja? Ja, nou, nou ja. Nou, ja nee. Dat maakt niet uit. Nou, straks misschien even dan. Ja, ja, ja, ja, ja. Kwaliteit is natuurlijk wat minder. Wat geluid betreft, het is live, hè? Jonge jongetjes, ik, euh, nou, een 18, 19, 20, euh, heel pril allemaal, maar heel spontaan allemaal. En euh, ja, gewoon bij elkaar op zo'n avond gewoon gaan spelen. En dan, euh, ja, soms een beetje spieken natuurlijk op een hier of op een, op een iPad voor de tekst en zo. En dan, euh, en dan gewoon maar... Euh, Fantastisch. <laughs> leuk, hè? Ja, echt heel, heel leuk. Ja, ja wij hadden dat vroeger in, in onze strandtent ook iedere zondag. ja. En uh, op een gegeven moment kwamen daar ook uh, echt de grote namen van die tijd op af. Dus Zo zaten bij ons uh, eigenlijk vrijwel iedere zondag... zaten alle leden van de Noordzee Jazzband. Ja. En uh, ja, grote drummers, de, ja, van alles. En het was dat, ja, ja, de kleine, zulke gezellige en, en mooie dagen. Kleine, kleine mooie drummers dingen. kunnen ook heel groot zijn. Hoor. Ja, dat weet ik. Hoef je mij niks over te vertellen. Ik kijk er net eentje aan. Oh, oh wat aardig, <laughs> Dankjewel. Nee, maar uh, ja. Kees Kalenburg, bijvoorbeeld. Uh, ja, die, die kwam bij ons, ja. Ja, maar die ja. was ook niet zo groot. Nee, nee, Maar hij nee. was wel groot om te spelen. Zo, ja. dat kon niemand drummen. O, ja. Zo. Maar, de, maar ja. je had ook een senior, hè? Maar trouwens, deze jongen die ik net zag, die, uh, ja, die, die, die ook, kan het ook wel zeggen. Ja, die kan het zeker. Wow. Ja, ja. wow, wow, wow, Ja, dat zijn van die, uh, die jongens uh, die allemaal op het conservatorium zitten. Ja. Ze spelen vaak ook nog meer instrumenten. Ja. Uh, ja, dan kan je echt zien van dat ze echt geschoold... Uh, ja dat, ja dat hoor je ook ja je hoort het ja, ja. en de techniek daar ziet het ook aan en, ja ja maar uh, ja nou ja ik, uh, ik heb genoten ik vond het leuk dus, ja uh, snap ik ja <laughs> uh, nou eens even kijken wat ik ik had net Schultes of swing gedraaid van uh, Mark Knoflook. Nou, Knof, ja. natuurlijk ja. en dat was een van hun nou het was volgens mij de eerste grote hit die ze hadden ik heb, we, we, geen, ik heb geen idee. Meer. Dire Straits. Kees. Ja, ik was nooit zo met de dire Straits. Ik vond die muziek wel leuk, maar ik, ik heb me er nooit zo in verdiept met hen. Oké. Okay. Nee. Oh, dat is ook wel een mooie, die, waar je nu naartoe gaat. Think twice? Ja, vind ik erg mooi. Mag je van mij wel even opzetten? Ja. Ja, hoor. Ga ik ja. speciaal voor jou doen, net voor het nieuws? Goed zo. <laughs> Ja, een dame met een fenomenale stem. Ik heb haar ooit live in de Amsterdam Arena mogen aanschouwen. Celine Dion, heel ten vrouwtje om te zien, maar een stemmetje. Oeh. Bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. En dat klopt weer helemaal, daar zit ze weer. Ja, luisteraars. Uh, het regionale nieuws van uh, 27 juni 2016. Maand ziet er al weer bijna op, jongens. Goed, vanochtend is op de N208 in Zandpoort Noord een auto in brand gevlogen. De brand was heftig, waardoor de N208 moest worden afgesloten. Het verkeer moest worden omgeleid via de Zandvoorts, Zandpoortse dreef.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 En gelukkig vielen er geen gewonden bij de brand. Een Haarlemse agent heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdens een patrouille een gewonde man gevonden op het Kennemerplein. De man lag naast zijn fiets en had een lelijke hoofdwond. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. Na het aantreffen van de man heeft de agent een ambulance gebeld en het slachtoffer werd gestabiliseerd en in de ziekenwagen gelegd.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 Gekeurd zijn door de Atletiek Unie. Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, u zult het ongetwijfeld al gezien hebben toen u naar buiten keek of naar buiten ging. Vandaag is het bewolkt, maar ja, er valt ook enige tijd regen.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 Gezongen door Marco en natuurlijk een uitmuntende tekst geschreven door John Eubank. Prachtig nummer, de waarheid, Dolly. Eindelijk, hè? <laughs> <laughs> Ik maar, vind het zo'n kippenvel nummer, jongen. Ja, oh, verdomme. <laughs> ja, maar, maar, maar uh, ja, als, als je liefje dan uh, de deur uitloopt, ja, ja, Je raakt me ja. kwijt, wordt er dan gezegd. Ja. Toch weer spijt. Lu luister maar. The minute you're gone. I can shine. be I don't, I don't, I don't But you're bringing me, boys it's priceless.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 Dat was uh, Miss Alex Jordan. Nou, je hebt ook je keuze al gemaakt voor het liedje voor twee uur straks. Ja. Gaan we nog niet verklappen. Nee, hè? Maar is ook een heel mooi nummer, toch? Ja, fantastisch. Het heeft met uh, uh, me een serie te maken, toch? Ja. Ja. Gaan we ook nog niet verklappen. Geheimzinnig. <laughs> <laughs> al, uh, al die gooien, gooien wild hun uh, pistoletje aan de kant. <laughs> allemaal kwaad <laughs> natuurlijk. Die dolly met de, uh, met de geheimpies allemaal. <laughs> Nee, luister eens, eet smakelijk als je nog moet lunchen. Uh, het is tien voor één, bijna uh, negen voor één. Het is nu negen voor één. Uh, dan ben je een beetje laat aan het lunchen. Maar ja, uh, misschien uh, uh, heb je dan uh, wel tot twee uur uh, vrij af... en dan kan je lekker blijven luisteren naar ACVM Zandvoort. Dus dat is ook weer mee, mooi meegenomen. Ja, als ja. het ware. <lacht> dus even kijken, want ik had de Beach Boys opgezocht. Ja. Want ik denk, daar hebben we wel een lot of fun. En dat doen ze live vandaag. komt uh, rechtstreeks uit Chicago uit het uh, Ari Crown, The Crown Theater. De Ari Crown Theater. Arik wel Nederland. Boys, live. De laatste uh, CD die ze gemaakt hebben was That's why God uh, created the radio. Of That's, uh, That's why God. Nou, in ieder geval iets met de radio. Ik ga straks in 2 uur nog wat van ze draaien. En, uh, van die bewuste uh, CD, die dus eigenlijk. Uh, ja, uh, net uit. Nou, net, ook alweer een jaar geleden geloof ik, dat die uit is gekomen. Maar uh, mooie nummers staan daarop. Uh, even kijken. De Everly Brothers, die kennen we ook nog wel, hè. Dat is natuurlijk een, een, een, een groep die met name eind jaren zestig en in de zeventiger jaren hoog scoorde met allerlei nummers, waarbij ze Susie wakker hielden. It's four o'clock and we're in trouble deep Wake up a little Susie Wake up a little Susie Well, what are we gonna tell you, Mama What are we gonna tell you, Pa What are we gonna tell our friends when they say? Ooh, la, la, wake up a little Susie Wake up a little Susie Well, I told your Mama that you'd you're in my tin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 Wake up a little Susie Well, what we're we gonna tell your Mama What we're we gonna tell you, Papa What we're we gonna tell our friends when they say Ooh, la, la, wake up a little Susie Wake up a little Susie Wake up a little Every brother's life. En uh, wat de, het Nationale Nieuws ons uh, straks vertelt, uh, daar moeten we nog een paar minuutjes geduld hebben. WhatsApp zou ik maar zeggen. De Blons sluit het eerste uur af van zandvoort Lunch. Tot zo.